Ooh. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Tientallen vrachtwagens hebben burgers geëvacueerd... uit de Syrische stad Bagus, het laatste bolwerk van Islamitische staat. Transport was geregeld door de Syrische democratische strijdkrachten... die worden gesteund door de Verenigde Staten. Een paar duizend Syriërs zijn nog in Bagus achtergebleven. Mogelijk worden zij ook vandaag nog weggehaald. Er zit ook nog een onbekend aantal IS-strijders in de stad. De Syrische democratische strijdkrachten willen hen pas aanvallen... als alle burgers weg zijn... In Eindhoven is een cementvrachtwagen in zijn eigen lading vastkomen te staan. Waarschijnlijk is de cementmolen afgebroken. De chauffeur stond stil voor het stoplicht toen hij wat lawaai hoorde... en in zijn spiegel de lading cement zag vrijkomen. De wagen staat nu vast in een enorme plas cement... die over het wegdek is gestroomd. Een toevallig passerende ambulance heeft de weg afgesloten voor het verkeer. Hulpdiensten en de eigenaar van het bedrijf... bekijken hoe ze het cement in Eindhoven weg moeten krijgen. In Zweden is een man van 22 veroordeeld... voor diefstal van Zweedse kroonjuwelen uit de kathedraal. Hij moet 4,5 jaar de cel in. De man stal afgelopen zomer op klaarlichte dag... twee kronen en een rijksappel uit de kathedraal van Strengnes... ten westen van Stockholm. De juwelen stammen uit de 17e eeuw... en werden gebruikt bij de begrafenis van koning Karel IX... en zijn echtgenote koningin Christiana. De waarde van de juwelen wordt op ruim 6 miljoen euro geschat. Een boer uit Tirol moet de nabestaanden van een Duitse vrouw... een schadevergoeding van bijna een half miljoen euro betalen. De vrouw van 45 werd door de koeien van de boer aangevallen... toen ze haar hond uitliet op een weide in het Pinisdaal. Ze viel en werd vertrapt. De boer had met borden wel gewaarschuwd voor agressieve koeien... maar die voorzorgsmaatregel vond de rechter onvoldoende. En het weer droog en af en toe zond, wordt 10 tot 14 graden. Morgen eerst plaatselijk mist...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 Why you had to hide away for so long so Why long. did we go wrong? It's the the blue sky, sky. Internet Ja. elke vrijdag is het raak, dan eet ik weer patat.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 The Supreme Band that... Yeah, yeah, GF